1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met zeevaartkapitein Martin van Straten. Steeds meer jongeren willen namelijk een snuffelstage doen in de zeevaart. Nu het NOS Journaal, hier is Dorot Megens. Goedemiddag, politie Kiev trekt zich terug na poging tot ontruiming. Hans van Balen is Europarlementariër die het minst meedoet aan stemmingen. En de NS verlengt volle spitstreinen. In de westelijke helft van het land schijnt de zon volop, is het zo'n 7 graden. In het oosten is het bewolkt, soms mistig en iets kouder. Komende nacht vooral mist in het oosten en noordoosten van het land. En verder gaat het licht vriezen, vooral in het binnenland. Morgen overdag en vrijdag blijft het dan droog met opnieuw volop zon. Dat laatste vooral in het zuiden en oosten. De politie in Kiev raakte vanochtend slaags met anti-regeringsbetogers. De oproerpolitie probeert het tentenkamp van de demonstranten op een plein in het stadcentrum te ontruimen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp legt uit waarom de politie zich later terugtrok.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 PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50+. Plus. Een kern van de wet is dat mensen ernstige maatschappelijke misstanden... moeten kunnen melden en dat ze moeten worden beschermd... tegen mogelijke sancties. Het Huis voor Klokkenluiders wordt ondergebracht... bij de Nationale Ombudsman, initiatiefnemer Van Raak... van de SP over de taken van het huis. We hebben de handen ineen geslagen, vrijkamerbreed... om een oplossing te bedenken hoe wij omgaan met ernstige maatschappelijke misstanden. Een onafhankelijk feitonderzoek. Concrete aanbevelingen. En bescherming voor de melder van de misstand. De klokkenluider. Minister Plasterk, die in de Kamer als adviseur optrad... vindt het initiatief op zichzelf sympathiek. Maar volgens hem is het in strijd met de grondwet... dat de ombudsman zich ook gaat bemoeien met het bedrijfsleven. Van alle leden van het Europees Parlement stemt VVD-Europarlementariër Hans van Balen het minst. Dat blijkt uit een analyse van VoteWatch. Meneer Van Balen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Van Balen, u uh, komt uit de bus als uh, de Europarlementariër die het minst stemt. Hoe komt dat? Nou, ik sta toevallig net uh, bij de zaal om te gaan stemmen. Ach kijk. Dus ik moet het kort houden. Ja, in Straatsburg. Uh, op donderdag wordt er gestemd. Op donderdag vindt ook het Haagse uh, overleg van de VVD plaats. Dat heet de bevindtiedenoverleg. Over de agenda van de ministerraad. Over wat uh, in de Europese vakraden, in de Europese raad wordt gedaan. Ja. En mijn rol, ook richting Rutte. Maar premier Rutte is daarin belangrijk. Dus ik kies ervoor om op donderdag, s ochtends, mijn activiteit in het Europese parlement te hebben. En smiddags uh, naar Nederland te gaan. Om daar deel te nemen aan dat belangrijke overleg wat ook belangrijk is voor de invloed die de VVD kan hebben in Europa. En er wordt alleen maar op donderdagmiddag gestemd? Nee, maar dat is, dat is laten we zeggen, de meerderheid van de stemmen vindt op donderdag plaats. Er zijn ook stemmingen op woensdag, Het is nu woensdag, dus ik moet zo naar die zaal. Uh, en op uh, dinsdag, dat okay. zijn de drie stemmingsdagen. Ja, maar uh, op die donderdag kunt u niet, want dan moet u uh, dat, uh, dat overleg hebben met uh, de Nederlandse bewindslieden. Maar is dat werkelijk zo ontzettend belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk, want ik ben hier een van de 766 parlementariërs. Uh, het is Nederland, uh, er zijn 28 landen van de Europese Unie. Rutte is een van de 28 regeringsleiders, dus die bepaalt ongelooflijk veel van de onderwerpen. Rutte en ik moeten dus één op één dat overleg hebben, maar ik moet het ook hebben met andere VVD-ministers Staatssecretarissen. en soms ook, en dan ben ik ook in de H, met uh, PvdA-bewindslieden of mm -hmm. Tweede Kamerleden. Dat is de enige manier om goed invloed te hebben. En dat heb ik op dag 1 dat ik hier aanpak ook tegen iedereen gezegd. En als hier een stemming is in Straatsburg waarvan voor Nederland een vitaal belang is... en dat niet met een Sovjet-meerderheid wordt aangenomen of afgestemd, ben ik er ook altijd. Ja, Nederland is belangrijk, maar Europa is toch ook best belangrijk? Ja, en daar moet je die keuze maken... Uh, en een Europarlementariër die in Nederland een expert is... waar iedereen van zegt wie bent u eigenlijk... en dat je niet bent aangehaakt aan de besluitvorming in Nederland... heeft geen invloed. Hmm. Dus ik probeer daar te zijn bij de stemmingen die van groot belang zijn... en het voorbereiden van stemmingen... en de hele discussie in het parlement en in de liberale fractie. En ik zorg dat ik ook mijn voeten in de Nederlandse klei heb staan. En die combinatie is goed. Uh, het ene, alleen in Den Haag zijn is niet goed. Het andere, alleen in Brussel of Straatsburg zijn is ook niet goed. Dus je moet combineren. Wat vindt u ervan dat u nu één staat als uh, parlementariër die het minst meestemt? Dat geeft mij de mogelijkheid om uit te leggen dat als je hier aanwezig bent en stemt en niks anders doet, je weinig invloed hebt. Dus je moet kiezen, stemmen hier wanneer het echt noodzakelijk is, invloed uitoefenen nee, en volgens tegenwoordig in Nederland zijn we wanneer dat noodzakelijk is. Pick your battles dus. Pick your battles. Uh, en dat is het enige om echt effectief te zijn. Hans van Walen, ik uh, dank u wel en snel nu naar de zaal om te stemmen. Goedemiddag. Dit is het NOS Journaal Het dooralt Megens. 16 treinen die geregeld overvol zitten worden in de spits verlengd. Dat schrijft de NS in een brief aan reizigersorganisatie hierover. Twee spitstreinen zijn in november al verlengd... en de andere 14 worden met ingang van komende week uitgebreid met een aantal coupés. En zondag gaat de nieuwe dienstregeling in... Maatregel van de NS volgt op een stroom klachten van reizigers die via een speciaal meldpunt zijn verzameld. De afgelopen maanden moedigden de conducteurs reizigers in volle treinen aan om over die problemen toch maar vooral te klagen. De langere treinen gaan onder andere rijden op routes Amsterdam-Zwolle en Den Haag-Enschede. Met nog geen twee maanden te gaan zijn nog steeds niet alle Nederlandse midden- en kleinbedrijven overgestapt op het Europese betalingssysteem SEPA. Bernard Juffermans, die gaat over de programmering van CEPA bij de Nederlandse Bank. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Juffermans, uh, eerst maar eens even, wat is dat CEPA nou ook alweer? Ja, wat is CEPA? CEPA is eigenlijk dat we van nationaal georganiseerd betalingsverkeer... van het Nederlandse betalingsverkeer naar een gemeenschappelijke uh, Europees betalingsverkeer gaan. Dus alle landen zeg maar, in Europa die doen feitelijk hetzelfde als wij nu aan het doen zijn. Is dat de invoering van het IBAN-nummer? Onder meer invoering van het IBAN-nummer. Uh, dat is het meest zichtbare. Dat is ook het meest zichtbare voor de consumenten. Ja. Uh, dat langere rekeningnummer. Maar voor bedrijven is de impact een stuk groter. En dan heet het CEPA. Hoe staat het er nu voor? Nou, op zich doen we het niet echt heel slecht... als je het vergelijkt ook met de andere landen in Europa. Maar ik maak me toch nog zorgen... zeg maar, om met name het kleinere MKB. We hebben een prognose... in samenwerking met de banken opgesteld. En dan zien we toch dat zo'n beetje tussen de 20.000, dat is het minimum, maar ook richting de 60.000 bedrijven waarschijnlijk niet in staat zullen zijn om op tijd over te stappen. Dat is me nogal wat. Dat is, ja, als je het afzet naar 1,2 miljoen bedrijven in ons land valt het mee, maar als het jouw bedrijf betreft, dan is het, ja, dan is het ontzettend lastig. En nog geen twee maanden te gaan voordat het allemaal geregeld moet nou, zijn. Precies te zijn, ik heb net nog even gekeken, het is 51 dagen, maar dat is inclusief de kerstvakantie en de weekenden. Hmm. Enig idee hoe het komt dat die bedrijven zich niet voorbereid hebben? Nou ja, wat wij doen is zeg maar, ook die markt heel strak monitoren... en ook samenwerken met uh, MKB ne Nederland en, en uh, detailhandel enzovoort. Je ziet vooral kleinere MKB'ers zijn wel op de hoogte. Dat hebben we ook uh, uh, zeg maar uit onderzoek vastgesteld. Uh, maar schuiven het toch voor zich uit en onderschatten gewoon de impact. En dan hebben we het met name over bedrijven die uh, incasso's doen vanuit een softwarepakket. Ja, ah, dat komt wel. Dat zien we later wel. Ja. Het duurt ja. nog twee maanden, dat zien ja. we dan straks wel. En het is ook volgend jaar, hè, dus dat klinkt heel ver weg. Maar ja. het is over drie weken natuurlijk aan de orde. En uh, nou ja, we hebben het er nu over. Voert u nog meer campagnes om, om de bedrijven toch te waarschuwen? Ja, we hebben al heel veel campagnes gevoerd. Maar we zijn ook nog uh, bezig nu een nieuwe campagne op te tuigen. Die zal half januari van start gaan, ook via de tv raad Radio, eh, banners enzovoort. We zijn ook in nauwe samenwerking met eh, het MKB, eh, VNO NCW, eh, met nieuwsbrieven, presentaties. Eh, eh, nou, noem het ja. allemaal maar op om die MKB'ers te bereiken. En ook ze banken zijn... doen hun uiterste best om eh, nou ja, ze, ze op tijd over te helpen. Zeg maar. En misschien dat ze nadat ze dit gehoord hebben toch weer gewaarschuwd zijn Dan om ook ja. actie ondernemen. Ik zou zeggen, gebruik de kerstvakantie. en... Eh, of je misschien ook niet bij schoonmoeder langs. Doe er wat nuttigs mee. Ja. Meneer Juffermans, ik dank u wel voor de uitleg. Ja, graag Dag. gedaan. Okay, graag. In Haarlem heeft een agressieve man ambulancepersoneel bedreigd en achtervolgd. En dat gebeurde toen de hulpverleners een onwelgeworden familielid van de man wilden helpen. Ambulancepersoneel was bezig met het slachtoffer toen de man dreigende taal begon uit te slaan. begon te schelden en zei dat ze verplicht waren het slachtoffer te redden. Ook dreigde hij het personeel dat hij ze zou aanvallen.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 In de Champions League is de speelronde van gisteren nog niet afgelopen. Het duel tussen Galatasaray en Juventus werd namelijk na een half uurtje gestaakt... en vervolgens afgelast. Hevige sneeuwval maakte de beleiding onzichtbaar en het veld onbespeelbaar. Om 12 uur is er een herkeuring geweest. Het veld is goedgekeurd. Jeroen Elshoff in Istanbul. Er kan dus gespeeld worden. Is het veld sneeuwvrij? Ja, maar daar is dan ook echt alles mee gezegd. Ik zit op dit moment op de tribune en kijk naar dat veld. ...waar uh, wat spelers van Galatasaray inmiddels zijn begonnen aan de warming-up. Ik heb net ook op dat veld gestaan. Ja. En ik moet je zeggen, het lijkt me gekke werk om, uh, om hierop te voetballen. Want ze zijn met uh, sneeuwschuivers en weet ik het wat allemaal aan de gang geweest... ...om inderdaad het sneeuw ervan af te halen. Maar daarna is er één blubberbende ontstaan waar ballen nauwelijks op rollen. Oh nou, het veld is inderdaad wel goedgekeurd ja. nu. Maar twee minuten geleden, toen uh, liep de scheidsrechter uit Portugal... Pedro Proenza, een zeer ervaren scheidsrechter... heeft Champions League finale en EK finale gefloten. Uh, Nogmaals, het veld op heeft uh, de bal geprobeerd te laten rollen. Dat lukte half en ging na een minuut weer naar binnen. Vooralsnog zijn er geen berichten dat de wedstrijd niet door zou gaan. Maar ja. ik zag zijn gezicht en ik zag de gezichten van de mensen van Nueva aan de zijkant. Stond op onmeer. En ik wil nog wel eens zien dat, uh, ja, dat er de komende ja, minuten niet opnieuw discussie ontstaat. Juventus is nog niet op het veld gesignaleerd. Ik... Uh, durf mijn hand er nog niet voor in het. Nou, eigenlijk ijs te steken moet ik in dit geval ja. zeggen. Uh, om te beweren dat dit toch allemaal gaat gebeuren straks. Twee uur zou er afgetrapt moeten worden. Ja, dat is over een. Uh, wat, wat is het? Een, een minuut of uh, 45. Ja, en, uh, ja, dus, uh, dus nou ja, nogmaals. Het is zoals jij zegt. Uh, als, je, als je er naar kijkt, het is sneeuwvrij. Maar je ziet aan één kant alleen maar blubber. Ook geen groen. Geen, geen gras, niets. Het is, uh, het is een grote bende. En daar moet dan straks om miljoenen gespeeld gaan worden tussen twee ploegen waarvan uh, één zich zal plaatsen voor ja. de knockoutfase fase van de Champions League in een zo goed als leeg stadion wat ook bizar is hier, want normaal gesproken is het echt een, uh, een gekkenhuis en ja. nu is het spook spookachtig Jeroen, als het nou uh, toch niet door zou gaan dan is dat wel uitermate vervelend voor de ploegen ja, voor de ploegen en, uh, want uh, ja, vooral Juventus is hier dan voor niets gekomen uh, niemand weet het eigenlijk hoe het dan verder moet dus van, vandaar ook dat er alles aangedaan zal worden om toch te kijken of het kan gebeuren, in wat voor omstandigheden dan ook. Dus niemand weet het eigenlijk echt, als het niet doorgaat, wat er dan moet gebeuren. Maar vooralsnog gaan we dus spelen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat twee uur weer wordt afgetrapt. Dankjewel Jeroen Elshoff en een prettige wedstrijd in Istanbul. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal van één uur. Maar we hebben nog precies verkeersinformatie John Bakker. Met een file die wordt veroorzaakt door een kapotte auto op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij wassen naar Zuid, drie kilometer. Dankjewel, John. De hoofdpunten. De politie in Kiev trekt zich terug na een poging tot ontruiming. Europarlementariër Hans van Walen doet het minst mee aan stemmingen. Hij is op die donderdagen in Den Haag. En veel midden- en kleinbedrijven moeten nog over naar een nieuw betalingssysteem. Dit was het. het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat Jurgen verder met lunch.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 Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de gashouder in Amsterdam... met de Stergouden Lucky Loekie 2013. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem. Kijk op 19 december half 9 naar de liveshow op Nederland 1. Ook apothekers en tandartsen gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Ruim 2000 jaar geleden was er voor Jezus geen plaats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 NCRV. Lunch Jurgen van den Berg Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met zeevaartkapitein Martin van Straten. Steeds meer jongeren willen namelijk een snuffelstage doen in de zeevaart De reportageserie in de praktijk gaat deze, over, deze week over de wereld van de bedreigde vogels De blinde cabaretier Vincent Bijlo legt uit waarom vogels en vooral vogels voor hem zo belangrijk zijn Vogels zijn voor mij altijd bakens in het landschap Dus ja. die, die, die wijzen, kunnen mij ook de weg wijzen, zeg maar zeggen en wij de zijn natuurlijk helemaal ontzettend leuk, omdat je daar die, die, die ja die, die kunnen echt horen, hè? Die praten, ja, die horen er echt gewoon heel erg bij. Half twee beginnen we aan stand.nl. De stelling dan: minister Bussenmaker moet vasthouden aan haar plan voor het sociaal leenstelsel. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, steeds meer jongeren willen dus een snuffelstage doen in de zeevaart. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders En dat is goed nieuws. Want er is nog altijd een groot tekort aan jonge mensen in de scheepvaartsector. Ik praat erover met Martin van Straten, die is kapitein van een schip met de Zweedse naam Westanhaaf. En dat is een schip van Marin Shipmanagement in Delfzijl. Um, Martin van, van Straten is hier met, met een chauffeur. Maar de kapitein heeft geen rijbewijs. Nee, inderdaad. Dat, uh, dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Dus wel die, die grote schepen over de zee manoeuvreren, maar over de weg? Nee, dat, uh, dat is nog nooit gelukt. Dus nee. uh, ik ben altijd afhankelijk van een chauffeur. Ja, Die, die, die uh, Westernhaaf, wat zo heet dat schip, wat is dat voor schip? Het is een uh, zelflossende bulcarrier met een schraper- en lopende bandensysteem. We kunnen 10.000 ton laden en dat is dan bulklading zoals kolen en ertsen. En de, met behulp van, van schrapers en, en een lopende band, dan lossen wij het weer overboord. Kijk aan. En hoe groot is het schip? 10.000 ton. Dat is, en dan in lengte en breedte is 123 bij 16 meter. 123 meter lang? Ja. 16 meter breed. En die vaart dus... Waarheen? Nou, hoofdzakelijk in de Oostzee en de Noordzee. Van de winter varen we met kolen voor de stadsverwarming in Stockholm. Kijk aan, dus dat gaat dan een paar keer heen en weer. Want hoe, hoe lang doe je er dan over? Ja, dat is een beetje afhankelijk. Wij laden meestal in Oesluga in Rusland en dan is het 36 uur naar Stockholm. Kijk aan. Hoeveel mensen zitten er aan boord? We zijn met z'n twaalf. Kijk aan. Kapitein op de, op de brug? Kapitein, twee stuurlui, twee machinisten, een fitter, een kok, vier matrozen en een stagiaire. Ja, en daar gaan we het over hebben, want die begeleidt u ook. Uh, met die snuffelstages, bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 25. Die moeten dan twee weken meevaren op zo'n schip. Ja, dat is uh, een, zeg maar een eerste introductie in de, voor, voor het beroep zeevarende. En dat hoeft helemaal niet iemand te zijn die al uh, ouders heeft die dat he, doen of zo. Nee, Iedere uh, belangstellende kan mee. Inderdaad, uh, het is, uh, ja, als iemand belangstelling heeft en uh, contact uh, opgenomen heeft met een reden... Dan, dan, dan wordt de gelegenheid gegeven om uh, twee weken mee te varen. Ja. Wat voor jongeren zijn dat tot nu toe? Want u hebt er al een paar begeleid. Ja, dat is heel verschillend. Uh, het zijn uh, mensen die, uh, die op de MAVO zitten, HAVO zitten, VWO. En ja, vaak jonge jongens. 17, 18 jaar. Geen en, meisjes? Uh, er zijn... Ook meisjes, maar ik heb persoonlijk nog geen meisjes aan boord gehad. Maar ze zijn er absoluut wel. Dat zou wel kunnen, eventueel. Ja hoor. Ja, geen enkel probleem. En, en wat leert u ze dan? Uh, nou, eerst een uh, introductie aan boord. Uh, hoe het allemaal ruilt en zeilt. en nou, dan, dan is het eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden. He, ze mogen overal aan snuffelen. Zowel in de machinekamer als op de brug, aan dek. Maar ze moeten wel meewerken, Ze moeten wel meewerken. Ja. Een ja. beetje met de handen in de zak. Uh... Nee, dat, uh, dat is niet de bedoeling. <laughs> Iemand die stage heeft gelopen is uh, Maarten Hartenveld. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, je was 15 toen je drie weken mee hebt gevaren uh, tijdens zo'n snuffelstage van Rotterdam naar uh, Sint-Petersburg. Uh, jij zat op beschip met alleen maar Russen, begreep ik? Ja. Hoe, hoe ben je met die stage in aanraking gekomen? Eh... Uh... Ja, ik was op uh, internet aan het kijken eigenlijk of er wel een mogelijkheid was om uh, eens te kijken hoe het aan boord gaat. Want ik was wel benieuwd, want mijn vader heeft gevaren en die had wel mooi verhalen. Maar ja, ik wou er wel komen. Dus uh, nou, toen kwam ik op de site van de KVNR terecht en uh, ja, zo is het gaan rollen, zeg maar. Ja, en, maar je had dus al enige belangstelling gewoon. Ze je, je je was wel gericht aan het zoeken. Ja, ja dat wel. Ja, en, en dus, toen er mee twee weken uh, naar Rusland geweest? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Uh, nou ja, op de brug meegelopen met de stuurman. Uh, ja, een stukje gestuurd. Uh, aan dek meegewerkt met de, met de matrozen. En uh, vooral de machinekamer uh, meegewerkt. Want dat vond je het interessantst? Ja, ja. Ik, uh, de techniek spreekt me heel erg aan. Ja. Je, ik zei het al, je was 15, dat is best nog jong. Ja, ja, ik werd toevallig aan boord, werd ik uh, 16. Uh, maar het was ja. <laughs> Kijk aan. Goed. En, en het waren allemaal Russen aan boord dus? Ja. Hoe ging dat dan in de communicatie en zo? Nou, ja, gewoon Engels en uh, een beetje met handen en voeten, maar uh, dat lukte wel wel. Ja. Heeft het jou over de streep getrokken uiteindelijk? Ik bedoel, ga je iets doen in deze richting? Of doe je dat misschien al? Ja, zeker. Ja, ik uh, zit nu in de tweede jaar van de Zeevaartschool. En uh, ja, ik heb in de zomervakanties heb ik uh, ook meegevaren dan met schepen, vakantiewerk gedaan. En uh, ja, ik weet zeker dat ik wil gaan varen als uh, machinist. Ja. En, en, en die snuffelstages die helpen dus? Uh, ja, ja, ik vind van wel. Uh, ja, er is maar één manier om erachter te komen of het varen wat uh, voor je is. En dat is uh, ja, meevaren. Ja. En uiteindelijk, net als uh, Marten van Straat zelf kapitein worden... Of, of, nou ja, je bent meer in de techniek gespecialiseerd, begrijp ik? Ja, ik zou dan uh, overwerktigkundig worden. Ja, in de ja. machinekamer. Ja. Oké, okay, dank dat je even naar de telefoon kwam. Maarten Hartenveld, okay. dus hij, hij heeft zo'n uh, snuffelstage gedaan. dat klinkt enthousiast, die jongen. Ja, inderdaad. En uh, nou ja, het blijkt ook wel weer dat het werkt. Want hij, uh, hij wil ook door in de... Uh... In de zeevaart. Um, ja, Eigenlijk hoor je een beetje bij hem dat hij ervan baalde dat hij weer aan land moest. Uh, hoort u dat vaak? Ja, het, uh, ja de mensen die, die hiervoor kiezen, die kiezen er ook heel bewust voor. En ja, dat, dat, uh, dan blijft het toch uh, je grote liefde uh, om op zee te zijn. En natuurlijk, ik mag ook graag uh, naar huis gaan. Maar ik, heb, uh, ik ga ook altijd graag weer aan boord. Thuis is ook gezellig, maar aan boord... Ja. Dat is, uh, ja, dat is toch uh, waar, je, waar je passie ligt. Ja, uh, het werkt dus met die snuffelstages? Het werkt inderdaad, gelukkig wel. Want uh, er komen al minder Nederlanders aan boord. En dat proberen we toch een beetje weer uh, op te lossen. Ja, en, en wat is dat toch? Een, een, een bepaald beeld bij jongeren? Dat het uh, zwaar werk is? Of... Ja, ik denk een beetje een slecht imago inderdaad. Dat het zwaar werk is, lang van huis. En verstoken van alle contact. Terwijl dat de heden te dagen echt niet meer zo is. Want je kan gewoon aan boord via uh, Skype of zo? Uh. Ja, we, hebben, we zijn 24 uur lijn, dus er is internet, e-mail, satelliettelevisie. Ja. Ze hebben een verkeerd beeld dus gewoon, die jongeren? Ja, dat, uh, dat is wel mijn, uh, mijn opvatting, dat mensen een verkeerd beeld... ...van de zeevaart hebben. Nou, nou zijn dit dus jongeren die zelf eh, onderzoek, op onderzoek uitgaan... ...en uiteindelijk bij jullie terechtkomen en meegaan op zo'n snuffelstage. Is het omgekeerd? Werkt het ook dat jullie voorlichting geven op scholen? Van, hé hey jongens, dit is ook nog een mogelijkheid? Ja, dat begint al op de basisschool met, met het project Zeebenen gezocht... ...voor groep 7 en 8. Dat collega's gewoon naar de basisschool gaan en daar een presentatie geven. En dat gaat gewoon door op de middelbare school... En tot op de zeevaartschool toe, om maar om mensen gemotiveerd te krijgen... Ja. om hiervoor te kiezen. Want, want ik bedoel, dat, dat is de ene kant van het verhaal, dat het een uh, slecht imago heeft misschien... maar aan de andere kant heeft het ook iets romantisch, de zee op de ja, ja, wereld te kennen. Ja die, ja, die romantiek die zit er natuurlijk toch nog een beetje in. Het, een beetje het onbekende en het vrije leven. Je zit niet tussen vier muren, elke dag is weer anders... Dus dat zit er absoluut nog in. Ja. Want hoe ziet de werkdag van een, van een kapitein voor zo'n boot eruit? Nou, een beetje afhankelijk. schip moet je zeggen. Ja, een schip. Neem niet kwalijk. Ja. Een, nou, een beetje afhankelijk of we op zee zijn of in de haven. Maar he, een, een dag op zee, dan we, we aan boord lopen we in een wachtenstelsel. Van, uh, van vier uur op, acht uur af. Dus ik begin s morgens om 8 uur begin ik op de brug en dan loop ik mijn wacht. En dan tussendoor doe ik wat communicatie met kantoor en, en de wal... En dan eh, smiddags vaak even, eh, eten, een middagdutje en nog wat administratie. En dan begin ik s'avonds om acht uur weer tot middernacht. En eh, mochten we tussendoor ergens aankomen of vertrekken, dan, dan doe ik dat ook. En in de haven is het voornamelijk eh, eh, autoriteiten ontvangen voor paspoortcontroles en, eh, en ladingpapieren. En eh, nou ja, verder eh, zijn er duizenden en één werkzaamheden. Ja. 15 jaar al kapitein, hè? en uh, u zei het net, er is best wel veel veranderd. Er komen steeds meer, minder Nederlanders dus. Ja, ja uh, he, de, qua bemanning uh, grote veranderingen, minder mensen aan boord. En, en een andere bemanningssamenstelling, meer buitenlanders. En qua techniek, je krijgt al mooiere techniek aan boord. En, ja Dat maakt het ook wel uitdagend, want het is... Uh, Heel veel met techniek werken. Nou, hoe bent u er zelf in verheeld geraakt? Ja, ik heb eigenlijk altijd willen varen. Al vanaf mijn derde jaar. Dat, uh, ik heb nooit iets anders gewild. En ook nou ja, door familie en, en, en kennissen. En, ja, ik heb altijd willen varen. En, uh, het het is is dat is dus ook gelukt. Grappig als ik u die vraag stel. Want uw ogen beginnen helemaal te glinsteren. Als u, als u erover past. Ja, ik, ik durf gerust te zeggen dat mijn, mijn werk ook mijn hobby is. Echt zout water in het bloed. Ja, inderdaad. Ja. Uh, dus dat is gewoon een mooi vak. Uh, en met name de vrije. Dus, dus zeker aan te raden aan jongeren. Ja, ik, zou, ik kan het absoluut aanraden. Ja. Wanneer is de volgende reis? Uh, als het goed is, dan moet ik volgende week weer weg. Net voor de kerst. En weer naar uh, Stockholm. Uh, waarschijnlijk opstappen in Calais, Frankrijk. Maar wel op hetzelfde schip weer. Kijk aan. En u blijft bezig voor Zweden? Ja, dan, uh, in Calais moeten we dan kalksteen laden voor Schöping in Zweden. En daarna weer kolen voor Stockholm. Kijk aan, het gaan allemaal in dezelfde boot. Uh, schip, neem me niet kwalijk. Marten van Straat, de kapitein dus bij Marin Ship Management in Delfzijl... en snuffelstagebegeleider. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Al de hele week verdiept Maarten Bleumens zich in de vogelbescherming. Veel soorten hebben het moeilijk. Bijvoorbeeld de weidevogel, die door de intensieve landbouw... steeds meer in de verdrukking komt... Biologisch boer Kees van het Klooster in Nijkerk... houdt op zijn boerderij juist veel rekening met deze weidevogels. Mate gaat naar hem toe samen met vogelliefhebber Vincent Bijlo. En deze blinde cabaretier heeft veel aan deze gevleugelde vrienden. Nou, vogels zijn voor mij natuurlijk zo, uh, sowieso het uitzicht. Dus waar zich vogels bevinden uh, moet iets zijn. Een weide of wel bomen. Ofwel... Dus ja. die, die, die wijs, kunnen mij ook de weg wijzen, zou ik maar zeggen. En wij, de vogels zijn natuurlijk helemaal ontzettend leuk. Omdat je daar die... Ja, die, die, die, die, die kunnen echt aan horen, hè. Die praten. Ja, die horen er echt gewoon heel erg bij. Even heel stil zijn. Geen vogel thuis, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja. Ze weten dat er al opnames zijn, hè. Dan, dan doen ze het meestal niet. Kees, welke vogels bescherm jij hier? Nou, de belangrijkste vogel uitgangspunt van het beleid is eigenlijk de grutto. Ja. Nou, wat we hier nog meer aantreffen is natuurlijk de de kieviet, De tureluur. Veldleeuwerik komt in dit gebied ook naar voor. Een uh, incidenteel broedgeval van een watersnip. Slopeend. Uh, Jij noemt al de woorden incidenteel en komt hier nog voor. Be zeg je dat ook vanuit het beeld dat het minder wordt? Ja, dat denk ik wel. De, de Veldleeuwerik is, is, uh, is duidelijk minder als dat wel eens geweest is. Aan de andere kant, die dertig jaar dat ik hier weidevogelbeheer uh, gedaan heb... is uh, Turelure... Uh, toegenomen. Ja, ik weet dat, maar al mijn activiteiten dan. Ja, hoe klinken ze ook alweer? Ze zijn allemaal een beetje verwant aan ingeluiden. Ja. Dus ze zijn allemaal... Kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, En dan in de hoogte verschillen. Ja. En uh, ja, vandaar dat het natuurlijk ontzettend... Ja. Weet ik eigenlijk niet wat dit is. Ja, horen een mooi chiefje op de achtergrond. Winterkoning. Wat zeg ik eens? Winterkoning. Oh, het is van de winterkoning. Jij maakt van dit land gebruik voor je boerenbedrijf. Je bent helemaal niet gebaat bij wat die vogels daar doen natuurlijk. Waarom hou je daar toch rekening mee? Nou, de, de vogels op zich, dat is natuurlijk een stukje biodiversiteit. En vooral een zichtbare stuk biodiversiteit. Wat vooral in het voorjaar dan toch ook een, een aankleding van het landschap is. Ja. En dat zou ik niet willen missen: dat orkest van weidevogels vogels in de lucht in het voorjaar. Hoe hou jij daar rekening mee? Nou, we sporen alle nesten op. En markeren ze. Gaan de koeien naar buiten en zitten de vogels in het land. Dan zetten we daar een nestbeschermer overheen. Uh, voor de rest hebben we percelen waar we later gaan maaien. Op ja. ieder moment dat je, dat je in het veld bent. Aandacht voor de vogels. Kijken waar ze, waar ze zitten. Waar, waar ze nestelen. En daar dan, indien dat nodig is, rekening mee houden. Het kost jou alleen maar. Snap je dat boeren er oh. ook voor kiezen om dat gewoon lekker uh, links te laten liggen? Nou, Ik snap mijn collega's, maar het is voor mij eigenlijk een randvoorwaarde... om hier te kunnen boeren ja? in dit gebied. Het levert ook uh, financieel best wat op... doordat de overheid uh, erg veel in agrarisch natuurbeheer uh, ja. investeert. En, nou, en een totaalplaatje melkvee plus weidevogels... dat heeft mij uh, ja, al 30 jaar lang een goed inkomen gegeven. Mag ik dan nog een vraag stellen? Ja. Houden de weidevogels ook op de een of andere wijze rekening met jou? Weidevogels zijn... zijn, zijn uh, in hun uh, vestiging van een broedplek behoorlijk uh, plaats trouw. Ga je, beesten, also... ga je beesten herkennen? Uh, nee, maar mijn beesten kennen mij wel. Ja? En dat is niet altijd een pre- bij het zoeken. Nou, als ik uh, op, uh, op een fietsje met een overal, aan, uh, dan stijgt er overal. Uh, een roep van aandacht, dan komt u weer aan, kijk uit. Met, met zijn stokjes, prikkerij. Als ik in mijn burgerkloffie ben, dan herkennen ze me niet. <laughs> ja. Kijk, voor de, voor de mens op zich is het niet erg als de weidevogel verdwijnt. Mm. Alleen het verdwijnen van alle tastbare en zichtbare soorten... zegt iets ook over de onzichtbare wereld waar ook dingen verdwijnen. En in mijn beleving is de mens straks ook aan de beurt. Albert Einstein mm. heeft eens gezegd... Uh, als de bijen uitsterven duurt het niet lang meer of de mensen gaan ook. Vrolijk beeld om mee af te sluiten, ja! mannen. Uh, maakt de uitdaging alleen maar groter. Uh, namens de mensheid, dank u wel. Dank u. Leef nog lang onrustig daarbij, boer Kees van het klooster in Nijkerk. En morgen meer. Zometeen is er standpunt.nl: de stelling van minister Bussemaker moet vasthouden aan haar plan voor het sociaal leenstelsel. Dit is Radio 1. E. Nu het internationaal, Mark Visser. 16 treinen die geregeld overvol zitten worden in de spits verlengd. Dat schrijft de NS in een brief aan reizigersorganisatie Rover.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 Duizenden betogers verzetten zich tegen de politieoperatie. De politiecommandant van Kiev heeft laten weten... dat de politie niet zal ingrijpen het verzet te breken. Of niet zal proberen, moet ik zeggen, het verzet te breken. En de Rabobank gaat ingrijpen bij Rabobank International. De internationale tak waar de Libor-fraude plaatsvond... moet minder zelfstandiger worden. De Nederlandse bank wil dat de Rabobank de interne controlesystemen verbetert... om een nieuw schandaal te voorkomen. Met deze maatregel geeft de bank daar gehoor aan. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met uh, nog altijd een file door een kapotte vrachtwagen op de A44... vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Zuid, drie kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Vandaag praat minister van Onderwijs Jet Bussemaker... met de Tweede Kamer over haar plannen voor het sociaal leenstelsel. Dat zijn de grootste hervormingen van de studiefinanciering sinds jaren... In de plannen krijgen studenten niet langer een gift... maar wordt de studiebeurs omgezet naar een lening. En ik weet dat niet alle partijen daarbij uh, staan uh, te springen... maar het is wel de enige en verantwoorde wijze naar mijn idee... om ook geld vrij te maken voor investeringen in het onderwijs. Minister Bussemaker moet vasthouden aan haar plan... voor het sociaal leenstelsel. Dat is onze stelling. Ik praat daarover met Carola Schouten. Die is woordvoerder voor de onderwijs van de ChristenUnie Tweede Kamerlid... te helft. Mevrouw Schouten, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze... Hervormingen in de studiefinanciering zijn wel nodig? Nee. Een investering in een student is een investering in Nederland? Ja. En de laatste studenten met welvarende ouders... kunnen best zelf wat inleggen? Um, dat doen ze al. <laughs> maar dan, dat, dus ja, ten opzichte van nu niet meer... Ja, oeh, dat is een ingewikkelde. Nou goed, u uh, moet het zo nog maar even wat verder uh, uitleggen. Eerst maar eens, uh, naar de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Minister Bussenmaker moet vasthouden aan haar plan voor het sociaal leenstelsel. Eens of oneens. SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. De website is www.stand.nl. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Wat zegt u tegen de stelling? Eens of oneens. Ja, ik ben het oneens met de stelling. Want de minister die heeft aangegeven dat zij door wil gaan met een plan... om in de masterfase, dat is dus als je de eerste drie jaar hebt gehad... dus het laatste deel van je studie... om dan het sociale leenstelsel in te voeren. Dat betekent heel concreet dat studenten worden opgezadeld... met een extra schuld van tenminste 15.000 euro. Daarnaast is... Is ook uit verschillende onderzoeken gebleken dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ook verslechtert. Alleen al bij het HBO hebben ze berekend dat er uh, zo'n 15.000 studenten ook minder zullen instromen. Dus dat betekent een hele grote. Uh, heeft dat hele grote consequenties voor al die studenten die wel graag willen. maar juist doordat ze moeten gaan lenen, zullen gaan afzien van hun studie. En dat is ja echt. Een, met, als wij een kennisland willen zijn als Nederland, is dat funest. Dus u zou willen spreken over een asociaal leenstelsel? Ik zou het zeker niet sociaal noemen, nee. nee dat verzachtende predicaat? <laughs> ja, dat kunt u beter aan de minister vragen. <laughs> maar ik denk, omdat ze ook al aanvoelt... dat uh, voor heel veel studenten dit echt wel een, een, ja, een probleem gaat worden. En dat ze dan denkt, ja, ik moet toch op een bepaalde manier... het nog een beetje verkopen. Maar ja, als, zoals het nu gaat, uh, lijkt ze daar niet goed in te slagen. Maar... Want we gaan het vanmiddag bespreken in de Kamer. Maar er lijkt nu geen meerderheid voor te zijn. In dat nieuwe leenstelsel wordt rekening gehouden... met het inkomen van ouders en afgestudeerden... Um... Uh, studenten van ouders met een laag inkomen... die hebben recht op een inkomensafhankelijke uh, aanvullende beurs. Uh, je kunt toch zeggen, daarmee is dan toch een vangnet uh, opgezet... voor degene die het zelf niet kunnen betalen? Ja, maar het eerste deel moeten ze gewoon nog wel steeds blijven betalen. En dat, uh, die aanvullende beurs, uh, daar is ook nog maar de vraag... van hoe groot het allemaal gaat worden, wat dat gaat betekenen. Wij weten nog helemaal niet wat de plannen zijn... voor de eerste drie jaar, voor de bachelorfase. Um, en als je dat bij elkaar gaat optellen... dan blijft staan dat er waarschijnlijk al nog zo'n 15.000 euro extra schuld bij gaat komen. Uh, en vergeet niet dat studenten vaak nu ook al moeten lenen... om rond te komen in hun levensonderhoud. En dus de minister gaat ervan uit... dat iedereen het straks allemaal wel terug kan betalen. Ja. En dan uh, doet ze net alsof uh, iedereen die afstudeert advocaat wordt. Maar uh, de realiteit is dat daar gewoon ook... heel veel verpleegsters en leraren bij zitten. En wij hebben gevraagd, wat betekent het nou voor een, een docent... die straks moet gaan terugbetalen, die moet straks... 20 jaar lang zo'n 10% van zijn netto inkomen weer gaan terugbetalen. Nou, dan kunt u al raden wat voor consequentie dat gaat hebben... als u bijvoorbeeld een huis wil gaan kopen. Ja, en, en er is nog een soort vangnet gemaakt voor uh, mensen die het dan niet terug kunnen betalen... want dan wordt het kwijtgescholden. Ja, dat is pas op het moment dat je echt op bijstandsniveau zit. Dus dan heb je totaal geen baan meer uh, al langere tijd. Dus dat, daar wordt helemaal geen rekening gehouden met uh, de banen ja, die wat minder betalen. Ja. En nogmaals, er zijn heel veel mensen op het hbo ook die uh, fantastische keuze maken... om bijvoorbeeld verpleegster te, maken, te worden of uh, leerkracht... Maar ja, die dus niet de bakken vol met geld gaan verdienen... waarmee de minister zegt dat ze het wel terug kunnen betalen. In die zin iets te rooskleurig ingeschat. Want op zich het idee dat je zegt van... nou, we helpen een beetje mee om mensen te laten studeren... en uiteindelijk moet dat terugbetaald worden... dat is toch nog niet zo gek. Nee, maar ja, wij, dat gebeurt natuurlijk ook deels al. Wij hebben uh, een, een belastingstelsel waarin ook rekening wordt gehouden met je inkomen. Waarin je dat soort kosten dus ook weer terugbetaalt. Uh, daarnaast uh, is het ook gewoon een investering in Nederland kennisland. Wij willen allemaal aan de top staan van alle lijstjes. Van uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van techniek. En wat er nu gebeurt is dat bijvoorbeeld voor veel technische studies, die hebben een langere studietijd, eh, die hebben tweejarige of zelfs wel langere masters nog, hele ingewikkelde studies. En eh, die krijgen dus helemaal geen beurs meer straks, waardoor ze eigenlijk gestraft worden als ze voor zo'n ingewikkelde studie kiezen, waar nu al heel veel tekort aan is. Dus ik snap ook niet het beleid van de minister als ze aan de ene kant zegt, we moeten bijvoorbeeld techniek heel erg promoten en tegelijkertijd dat ze dat op deze manier gaat afstraffen. Nou, en ze zegt nog iets, en dat hebben we net ook in, die, uh, in, dat, in dat korte quoteje van haar laten horen... namelijk uh, het geld wat zij op deze manier vrijspeelt... door het invoeren van het leenstelsel... gaat de recta terug naar het onderwijs. Ja, was het maar linea recta, want dan had ze nog een verhaal. Maar uh, de werkelijkheid is dat die investeringen pas na 2017 zullen gaan plaatsvinden... Dus de studenten die straks geconfronteerd worden... nu al met het sociaal leenstelsel... als ze er al baat bij zouden hebben... Ja, dan is dat veel te laat. Want ja, dan zijn ze ongeveer al afgestudeerd. Omdat het veel later geïnvesteerd gaat worden. En dan zit er ook een nieuw kabinet... die ook weer nieuwe keuzes kan gaan maken. Dus dat staat ook nog ineens vast... Ja, dus het, het plan rammelt aan alle kanten ja. en toch wil de minister erdoor zetten. Um, um, en u bent ook niet ervan overtuigd dat studenten op deze manier... meer gedwongen worden om een duidelijke keuze te maken voor een studie? Want uh, dat beeld bestaat natuurlijk ook van studenten... die eigenlijk maar wat doen voor de lol om, om maar wat te doen te hebben. Ja, nou, Ik denk dat dat toch al wel een achterhaald beeld is. Uh, wij we hebben er absoluut geen moeite mee als er op studenten ook wat, wat dwang wordt uitgeoefend om toch wel uh, door te studeren. Niet te lang te blijven land Daarom waren wij ook niet tegen een, een lang We vinden het prima dat je tegen studenten zegt je krijgt uh, een deel tegemoetkoming in de kosten. Maar dan verwachten we ook dat je er wat voor terug doet en je best doet. Um, alleen ja, de manier waarop het nu zometeen gaat... is dat studenten die wel heel bewust een keuze maken... en wel heel hard hun best doen... nog steeds met, met straks zo'n 25.000 euro schuld tenminste... van de hogeschool of universiteit afkomen. Ja, en die consequentie vinden wij veel te groot... Ja, je gaat ervan uit dat iedereen dat ook maar kan betalen. Nou, dat is ook helemaal niet het geval. Ik krijg nu veel vragen ook van studenten zelf. Wat, wat moet ik nu? Er wordt nu zo gejojo'd met ja. ons. We weten totaal niet um, welke plannen er nu straks doorgaan. Um, moet ik die studiekeuze nog wel maken, ja of nee? Nou, die onzekerheid is echt vernest. Ja, dat gejojo, dat, dat steekt u dus ook. Iemand op onze site zegt, uh, het is investeren in de toekomst. Als je een bedrijf wil beginnen, dan moet je ook een lening afsluiten. Maar studenten investeren nu ook al in hun studie. Wat ik al zei, een groot deel van de studenten... komt ook al met een studieschuld van een uh, opleiding af. Um, het probleem is dat uh, dit juist toe kan leiden... dat heel veel studenten er helemaal niet meer aan beginnen aan hun studie. Uh, ook omdat ze bedenken, ja, als ik nu deze studie ga volgen... zal ik niet zo heel veel meer gaan verdienen straks. Toch ben ik daar heel gemotiveerd voor. Maar ja, uh, laat dat maar zitten. Want als ik uh, straks bijvoorbeeld die docent zo'n 1900 euro netto ga verdienen straks... en ik moet 190 euro per maand gaan afdragen uh, voor mijn studieschuld... ja, dan maak ik toch maar een andere keuze. En dat zou ontzettend zonde zijn. Nog iemand op onze site die reageert... studenten moeten meer bewust worden van de kosten die hun studie met zich meebrengt. Ja, dat vind ik prima. En dat gebeurt ook al steeds meer. Um, u had het net ook over de goede studiekeuze maken. Er moet veel meer geïnvesteerd worden. Ook al voordat iemand aan een studie begint... van weet je wel aan wat voor studie je begint. Heel, steeds meer universiteiten en hogescholen doen ook een soort intakegesprekken... waarin ze kijken van, uh, ja, past de studie bij jouw verwachtingen? Allemaal prima, want we willen inderdaad... dat de, dat de uitval uh, uit het onderwijs ook teruggedrongen wordt... Maar dit is wel een hele rabiate manier. En nogmaals, volgens mij werkt die contraproductief. Ja. Net bij die keuzes, hè, toen zei ik van hervorming in de studiefinanciering zijn wel nodig. U zei nee. Uh, dus u wilt liever dat het gewoon blijft zoals het nu is dus? Ja, dat is een, een juiste conclusie. We hebben nu al een stelsel waarin je uh, maximaal vijf jaar... of dat je daar binnen die periode je, je opleiding moet afronden... omdat je anders te maken gaat krijgen dat je terug moet betalen. Nou, dat lijkt me heel terecht. Want uh, enige druk dus op, een, op, op wat tempo lijkt me heel erg goed. Um, maar die prikkel die zit er dus al in... En uh, tegelijkertijd wordt de hervorming wordt dan heel erg aangekondigd: van uh, ja, dit is heel erg nodig. En nou, wij hebben het afgelopen herfstakkoord 500 miljoen uitgetrokken jaarlijks uh, voor het onderwijs. Dus je kan wel degelijk investeren in onderwijs zonder dat je dat ten koste laat gaan van de student. Nou, had u dit met het herfstakkoord ook niet moeten regelen? Um, nou ja, bij het herfstakkoord hebben we de investeringen in het onderwijs geregeld. En het sociaal leenstelsel zelf, ja, daar, daar werd, er is al zoveel weerstand in in de Kamer dat uh, wij hebben zoiets van, ja, de minister moet maar een meerderheid gaan zoeken... maar die is er nu totaal niet. Nou, en als heeft, ik, als... heeft zij genoeg geluisterd naar wat de oppositie ervan vindt? Nou, we hebben al heel veel debatten gehad over het sociaal leenstelsel... en de plannen zijn echt continu ook gewijzigd. Dat vind ik ontzettend kwalijk, want... Telkens denken studenten die een, een lange termijn planning gaan maken... ja, wat, wat komt er op me af? En telkens worden de plannen weer gewijzigd... omdat er dan weer geen meerderheid voor is. Um, en wij hebben ook al diverse keren aan de minister aangegeven... van laat dit nou gewoon niet hangen, schep duidelijkheid, stop met dit plan... Uh, andere oppositiepartijen hebben uh, ook diverse wensen op tafel gelegd. Nou, daar is allemaal niet aan tegemoet gekomen. Dan heeft de minister ja koersen bewust af op, uh, op een nederlaag op dit punt. Ja, want ze laat het op aankomen in de Kamer, heeft ze gezegd. Ja. Dus wat kunnen we verwachten van het debat vanmiddag dan? Ja, ik ga ervan uit dat, uh, dat ze straks ziet dat er op dit moment geen meerderheid is. En uh, in de Tweede Kamer zou je kunnen zeggen... haal je dat nog met de coalitie? Mm -hmm. En zelfs daarvan heb ik nu ook geluiden gehoord... dat de PvdA ook aan het twijfelen is... Ja, als dat het geval is, dan haalt ze het in de Tweede Kamer al niet. Dus de eigen partij van de minister laat haar in de kou staan op dit punt. Nou ja, die heeft aangegeven dat ze toch liever willen dat het wetsvoorstel van de bachelor en de master in één keer wordt behandeld. En dat zou dan een jaar uitstel betekenen voor dit wetsvoorstel weer. Ja, het maakt het er allemaal niet duidelijker op. Oh. En nogmaals, ik vind het heel kwalijk naar die student die. Ja, die probeert een, een verantwoorde keuze te maken voor de toekomst... en hierdoor een ontzettende onzekerheid wordt gestort. Ja, en, en uiteindelijk komt het dan in de Eerste Kamer... en daar is er sowieso geen meerderheid voor. Ja, het is dus de vraag of het al in de Eerste Kamer ja. komt... want als er in de Tweede Kamer geen meerderheid is, nou, dan ja, precies, gebeurt dat dan ja, niet. Nee, maar goed, stel dat, ze dat, dat dat daar nog wel lukt. Ja, dan ja. heb je daar ook nog een probleem, want uh, als ik nu... Heel snel telt, dan uh, zou daar nu ook geen meerderheid voor zijn. Nee. Um, nog even een paar reacties doorlopen op onze uh, site. Hier zegt iemand: Ik ben het wel mee eens. Wezenlijk verandert het met het sociaal zo weinig. Ook nu al is het gros van de studenten genoodzaakt om te lenen. Dat zei ik ook al, maar daarbij komt dus nog een ongeveer minimaal 15.000 euro ja. erbovenop. En dan moet je, als je bij de hypotheekadviseur komt, ook eens gaan bekijken wat voor consequenties dat heeft. Als je na je studie graag een gezin wil stichten en een huis wil kopen. Dat is wat, u, wat uw bezwaar is, dat stapelt zich alleen maar verderop. Je, je werkt je alleen maar verder de schuld in. En als je dan ook nog eens een keer een baan hebt die niet gelijk heel dik betaalt. Ja. Dus niet advocaat, wat voorbeeld wordt steeds genoemd. Ja, dan wordt het heel lastig om terug te betalen. Zeker. Um, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Um, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Carola Schout, een Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie... is dus oneens met, uh, met de stelling. Ik ga nog maar een keer uh, versen op de site. Dan kunnen we echt de laatste stand van zaken meemaken. 814 mensen gestemd nu. 60% is het eens met de stelling, 40% oneens. En de stelling luidt dus... minister Bussenmaker moet vasthouden aan haar plan... voor het sociaal leenstelsel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Martin Hemming. Ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat het uh, goed is dat uh, de minister vasthoudt aan uh, het sociaal leenstelsel. Maar daarbij is het wel belangrijk dat er heel goed uh, voorlichting gegeven moet worden richting de studenten. Want uh, ik geloof dat de studenten het niet goed begrijpen hoe het in elkaar steekt. Ze worden heel erg beïnvloed door, de, door de, hun ouders. Uh, ik even een klein voorbeeldje. Zelf ben ik uh, ondernemer. Ik moet geld lenen bij de bank... Mijn dochter die moet uh, straks gewoon alles leren. Dat stimuleer ik ook, want ze kan het goedkoper leren dan uh, wat ik kan. Uh -huh. Ze bouwt wel een schuld op, maar die wordt op een gegeven moment... ja, dat moet ze maar twintig jaar lang uh, aflossen. Dat is een goede leerschool dat men niet meteen in de luxe uh, verzeild raakt... En, en verwend wordt. En dan wordt het eventueel ook nog kwijtgescholden. Dus het is een prima optie... Maar het moet wel goed uh, toegelicht worden. Want je hebt ook ouders die zeggen van... leren is een schuld opbouw, daar moet je nooit aan beginnen. Ja. Er zijn misschien wel ouders die minder goed uh, om kunnen gaan met vreemd uh, kapitaal. Ja. Yes. Dus uh, de maar voorlichting is het allerbelangrijkste. Maar u bent niet bang dat uw dochter straks uh, tot in de nek in de schulden zit... en, en nog heel lang dat uh, moet terugbetalen? Nee, als een huiskoop zit ze ook uh, in de schulden. Zeg maar. Het is gewoon een prioriteit stellen in het leven. Je hebt nu de kans om uh, je goed in te werken voor een goede toekomst. Door een goede studie. Je, je, je verdient dan al meer als iemand uh, zeg maar, van het MBO Tenminste, die kans erop is groot. Het wordt eventueel nog kwijtgescholden. En dan moet je dan toch wel die 190 euro in de maand zeg maar, ja. kunnen missen. Ten opzichte van iemand die met 200 euro minder uh, begint. Okay. Dus ik, snap dat, ik snap dat probleem niet zozeer dus ja. Je begint ja. toch ook hoger in principe. Ja. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stamper Goedemiddag. Goedemiddag en hoe Zoals het huizen? Zoals het op deze wijze door wil voeren ben ik erop tegen. Want het zal de status quo tussen rijk en arm in stand houden. De rijke studenten krijgen namelijk dan... Die zullen geen studies gebouw bouwen. de meerderheid althans ons niet. Want die krijgen gewoon de studie vergoed van hun rijke ouders. Die kunnen dat op zich weer aftrekken van de belasting. Dus die ze worden weer rijker. En de arme studenten zullen inderdaad opgezameld worden met een... Studieschuld aan het einde van hun succesvolle of onsuccesvolle studie. Dus arme studenten komen eraf met schuld, rijke studenten zonder schuld. Ja, en daarom bent u tegen. Dank u wel, Stamper.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben voor de stelling. Uh, ik vind mensen verantwoordelijk maken, vind ik belangrijk. Uh, je moet investeren in jezelf. En uh, er wordt van alles geroepen door de mevrouw daar in de studio. Het zijn allemaal labmiddelen, ik wil zeggen, in de portemonnee. Daar leer je het beste en dan maak je de beste keuzes. Je weet dat je eraan vast zit en daar je er ook keihard voor moet knokken. Dus ik vind het heel goed plan. Goed, duidelijk. Dank u wel. Stampert TNL, goedemiddag. Goedemiddag, met een enge blik uit Tiel. Nou, ik ben er helemaal tegen. Want ik, je krijgt hierdoor weer een tweedeling in de maatschappij. Ik denk dat een heleboel ouders niet willen dat hun kind met het schuld komt te zitten. Ja, u hebt net een meneer gehoord die zegt... Ja, ik vind het juist wel goed dat mijn dochter uh, leert uh, op ah, die manier met geld om te gaan. Je kunt het ook op een andere manier leren, hè? gewoon thuis. Maar nee, ik zou het zelfs niet doen. Ja, ik ben oud, dus dat is geen punt. Maar ik gun het de jongeren ook, hoor. gewoon studeren met een toelage. Goed, duidelijk dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Rita Scholtens uit Voorthuizen. Mevrouw Scholtens. Ik ben... Tegen de stelling. Ten eerste krijg je inderdaad wat die, wat die mevrouw voor mij zei. De tweedeling in de maatschappij. We hebben gisteren, gisteren naar Mandela zitten kijken. Alle mensen zijn gelijk. Hebben gelijke rechten. Hebben gelijke plichten. Dus arm en rijk. Rijken kunnen wel. Armen kunnen niet en die kunnen nooit van een dubbeltje een kwartje worden. En als jij een hoge studie kan doen en je wordt ingelood... want dat is ook nog maar de vraag... dan kan jij die 190 euro die je dan in de maand moet missen... dan kan jij als je een hoge techniek wijzen waar, waar mevrouw Schouten op dru de, de, uh, drukt... Mm -hmm. dan kan die het makkelijk terugbetalen. Maar die armen ja. zal nooit nee. naar de hogere kant gaan... En als de ouders van deze mensen, waar ze nu met de gat op het plus zitten... en in het ivoren torentje, hadden ze ook nooit dit kunnen bereiken. Okay. Dus we krijgen weer die tweedeling. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar. Hallo. Uh, ik ben het oneens met de stelling. En voornamelijk omdat ik zelf al in het uh, pakketje zit. Ik heb namelijk een uh, hele hoge studieschuld uh, mogen opbouwen... En uiteindelijk klopt het allemaal dat, uh, wat er gezegd wordt. Ik kan geen huis kopen, woon noodgedwongen nu uh, op een zolderkamertje en kan geen kant meer op. Ja, en uw studie en dan, wel afgemaakt? Ja, zeker. Ik ben overal voor geslaagd en uh, met redelijke cijfers, mag ik zeggen. En welke studie was dat? Uh, de pilootopleiding. Dat ah, is sowieso op het ja. uh, moment de enige studie waar je een uh, studielening voor... Uh, moet afsluiten. Ja, maar goed, waar ook geen werk in te vinden is. Want dat was pas nog een alarmeerde berichten Dat heel veel jongens en meisjes die die opleiding doen, thuis zitten. En wel met een hele hoop schulden inderdaad. Precies. En toen de tijd, toen ik ben begonnen, dat was begin 2008. Toen was dat probleem helemaal niet. Toen kwamen namelijk heel veel piloten tekort. Ja. En uiteindelijk zit ik met een studieschuld waar ik geen enkele... Geen, ja, Geen kant meer mee op kan. Nee. Dus dat uh, lijkt me geen goed idee. Nee, duidelijk. Nou, dankjewel en sterkte. Stampert.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo met wie? Hallo met Art Bussenmaker. Art, zeg het maar. Dag. Um, even kijken, ik heb zelf even een vraag zometeen aan Ge mevrouw Bussenmaker. Geen, uh, geen familie van bussenmaker, de minister toch of wel? Nee, nee, dat uh, okay. niet. Oké. Okay. Nee. Nee, um, ik heb zelf uh, twee jaar geleden mijn studie afgerond. En uh, ik heb pas twee jaar daarna heb ik te horen gekregen dat ik te veel verdiend heb. Oh. En uh, dat is een studieschild van bijna 10.000 euro. En daar zou ik graag wat meer transparantie in willen zien. Ja. Voor wat voor studie is dat? Dat is een commerciële studie. Een okay. HBO-studie. En je hebt, je hebt nog geen baan gevonden? Ik, uh, ik ben momenteel aan het werk, ja. Oh, toch wel. Oké. Okay. Uh, ja, en uh, achteraf krijg je dan uh, via, ja, via uh, de Belastingdienst... dat je 10.000 euro schuld hebt... omdat je in die jaren van je studie te veel verdiend hebt. Ja. En, en, wat, is, en wat is jouw vraag nu dan aan, de, aan, de, aan mevrouw Schouten van de ChristenUnie? Ja, mijn vraag is um, of, of daar ook meer transparantie in kan komen. Want een student denkt op dat moment niet na... bij zou die eventueel te veel verdienen of te weinig... Um, ja, dat zou, ik denk dat de wijsheid is om daar meer transparantie in te, in te geven. Dat je weet wat de regels zijn, zodat je weet dat je uh, nou ja, eventueel niet te veel bijverdient... zodat je daar later weer last mee krijgt. Exact. En ja. als ik dan kijk bijvoorbeeld naar mijn medestudenten van die tijd. Um, sommige studenten hadden 400 euro studiefinanciering. Uh, ik had al 90 euro, omdat mijn ouders wat meer verdienden. Um, ik moest mijn opleiding zelf betalen. En medestudenten... Uh, die kregen de 21ste van de maand kregen ze de volledige studiefinanciering van 400 euro. Ja. En uh, die gingen ervan feesten, zeg maar. En dat, dat, ja. dat vind ik heel on, uh, onterecht. Dat moet gewoon ja, gelijk ja, worden. Ja, ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, zullen we er eentje doen? Deze. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Wim de uh, Nou, waar ik het meest uh, mee zit, eigenlijk al een hele tijd, is uh, Nederlandse studenten die... Uh, sommigen die weten, of veel moet ik zeggen, die weten niet hoe ze de touwtjes aan elkaar moeten kloppen. En uh, buitenlandse studenten die, uh, die kunnen hier gratis uh, studeren en van alle faciliteiten uh, gebruik maken. En dat is uh, iets wat ik eigenlijk niet uh, vind uh, kloppen. Ja, dat klopt niet zegt u. Dank u wel voor het reageren. We gaan snel terug naar Carola Schouten, de Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dat laatste, klopt dat? Um, buitenlandse studenten bij bepaalde universiteiten... worden die uh, inderdaad hier naartoe gehaald... betalen dan wel gewoon het Nederlandse tarief. Maar dat is vaak dan weer lager dan in het buitenland. Ja. Dus het is voor bijvoorbeeld Engelse studenten lucratiever om naar Nederland te komen. Oké, okay, dus dat, dat is wel degelijk een punt wat die meneer daar maakt. Want uh, die mensen die uh, zien dan om zich heen, die Nederlandse studenten, die, uh, die uh, elke cent om moeten draaien. Nou ja, zij, uh, het is goedkoper in Nederland om te studeren dan in Engeland. En daarom is het goedkoper om dan voor hen om hier naartoe te komen. Maar uh, het gegeven Nederland, binnen Nederland moeten ze wel dezelfde bedragen betalen. Ja. Ja, oké. Okay. Um, even naar die de meneer daarvoor, hè, die zegt van het moet allemaal veel transparanter, want uh, die heeft dan gewerkt tijdens een studie, uh -huh. uh, blijkt nu te veel te hebben verdiend en daar wordt hij nu eigenlijk voor gestraft. Ja. Ja, dat is een probleem dat we ook vaker horen. Uh, dat heeft op zich niet zo heel veel met het leenstelsel te maken. Maar uh, het is inderdaad dat studenten maximaal bedrag bij mogen verdienen in een jaar. Voordat het gekort gaat worden op hun studiefinanciering. En ook op een overjaarkaart kaart overigens. Dat is ook altijd wel een belangrijke. Um, en uh, ik hoor vaker inderdaad van studenten dat zij helemaal niet precies weten hoe hoog die bedragen zijn. En dat zij daar dus veel te laat mee geconfronteerd worden. Uh, en da daar moet absoluut inderdaad meer duidelijkheid over komen. Kunt u dat in dat debat dan ook even vragen aan de minister? <lacht> in ieder geval ook naar kijkt namens onze luisteraar. Dat zal ik doen. Dan even in het algemeen hè, de reacties. De, de, ja, een beetje, beetje voor en tegen. Hè. Ja. Uh, maar u, laten we zeggen, u bent tegen. Dus laten we dan even naar de voorstanders gaan. Want het is misschien leuk om die uh, reacties door te nemen. Uh, die eerste meneer zegt, ik ben zelf ondernemer. Uh, ja, dat mijn dochter uh, gaat studeren en dan zelf een beetje lid met geld omgaan. Dat vind ik helemaal niet verkeerd. Ja, met geld leren omgaan, daar hoef je niet per se voor in de schulden te steken. Het is uh, tegelijkertijd uh, natuurlijk waar dat als je een goede baan krijgt... dat de kansen beter zijn om het terug te betalen. Maar mijn punt is dat we ook heel veel mensen opleiden... voor vakken die we heel belangrijk vinden... Uh, maar waar je niet noodzakelijkerwijs een enorm salaris mee gaat verdienen. En dat kwijtschelden, dat, begint, dat is pas over twintig jaar. Dan heb je dus al, als het nou, hopelijk mee zit, een, een, bijvoorbeeld een gezin gesticht. Uh, wil je ook uh, een huis gaan kopen en dat soort zaken. En dat is wel degelijk van invloed dan op de rest, op die volgende twintig jaar, als jij daar enorme schulden hebt. Um, heel veel studenten werken er natuurlijk ook al bij en lenen nu ook al, omdat het op dit moment al ja. niet eenvoudig is om rond te komen. Uh, en dat maken we nu alleen maar erger. En uh, ja, ik vind het een, wel een hele harde leerschool als je dat op die manier zou moeten doen. Dus mensen die zeggen, uh, je moet de student ook verantwoordelijk maken, investeren in jezelf heb ik even genoteerd nog. Uh, iemand die, die zegt, dat is te makkelijk vindt u? Nou, dat gebeurt nu al, dat is mijn punt. En heel veel studenten die hebben natuurlijk ook al een studieschuld... Um, en proberen daar ook van alles aan te doen met bijbanen en dergelijke. Maar als je met bepaalde studies... en ik noemde al de studies die we erg belangrijk vinden... bijvoorbeeld in de techniek... Uh, straks studieschulden kunt krijgen tot wel, wel 30.000, 40 40.000 euro... Ja, dan uh, wordt de drempel wel heel hoog om aan die studie te beginnen. überhaupt, Maar ook om uh, straks dan weer een normaal bestaan na je studie op te bouwen. Ja, en dat geeft ook aan, want dat is een ander punt nog wat u hebt gemaakt, uh, die 15.000 mensen die nu zeggen van nou als dit doorgaat dan ga ik uh, niet eens beginnen aan de studie. Ja, dat zou toch wel echt verspilling ja. van talent zijn. En, en dat vindt vooral ook plaats, en die opmerking hoorde ik ook, bij mensen die een lager inkomen hebben. Dus een stukje tweedeling ga je hier waarschijnlijk wel mee ja. krijgen. Goed, nou, bussenmaker weet wat ze kan verwachten vanmiddag in dat debat. U gaat uw mondje daar roeren. Hartelijk dank voor nu het meedoen in Stand.nl. Carola Schouten, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Kijk nog even naar onze site, wat daar gebeurd is qua percentages. Wat in veranderd zie ik. 944 mensen gestemd, 58 eens met de stelling. 42 oneens. U kunt blijven stemmen op www.stand.nl. Zometeen, na twee, dit is de dag met Thijs en Elsbeth. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.